Kees de Dus en zijn politiehond, een hoorspel in zeven delen naar het gelijknamige boek van A.L. Redus. Radiobewerking, Piet Jansen, productie, Kees Pikker, techniek, Wil Gillissen, Michel Oelemans, Mike Huibers, Lucien Oelemans, inleiding, Lilian Sannen, regie, Nel van Dort. Kees de Does, een verhaal uit de jaren dertig over een jonge knaap die in Bergen op Zoom leefde. Kees en zijn vrienden beleven heel wat avonturen. Wandelt u mee in de komende afleveringen door onze stad? Vandaag deel 1. Kennismaking met Kees. Het was de laatste kermisdag. Het hele stadje Bergen was de trokken van de geur van oliebollen en gerookte paling. En in de lucht hing het gebroem van het dagenlange orgeldeunen. Het was er druk nu. Men was van Halsteren en Lepelstraat of van Drecht en Hoge Heide gekomen om die laatste kermisdag mee te vieren. Of zoals sommigen zeiden, om de kermis mee te helpen begraven. Op de grote markt was het een gekrieuw van blijde mensen door de doodhof van tenten, kramen en malle molens. Er hing een gezoem van stemmen waar bovenuit het gejoel van sjouwende jongens of het gegiegel van bange meisjes in de zweefmolen. Door het lawaai heen dreunden de orgels van de malle molens heel verschillende wijzen dwars tegen elkaar in. Met zijn handen diep in zijn broekzakken stond Kees te gapen naar een clown die boven de houten trappen op het platform van het circus grimassen stond te maken achter de spullenbaas rug en daarvoor een pas om zijn oren kreeg. Heel zijn jolige jongensnuit zag rood van het lachen en af en toe kletste hij zijn hand op zijn knie van de lol. Verdorie, wat zou ik daar eens naar binnen gaan? Maar dat is nog weg. Mijn centen zijn al op en uh, dat er ik wat ik vanmorgen van zijn moeder had, dat heb ik als soldaat gemaakt. En dan staan ik hier met een lege broekzak en het is er binnen net zo gezellig. Kees kon de mensen nog buiten horen lachen. Wat zou hij daar toch verdraaid graag naar binnen gaan? Zou daar nou niets, niets op te vinden zijn? Kees schoof tussen de mensen door achter de tent en probeerde door een gaatje van het tentdoek te kijken. Hij keek recht op een brede, lachschokkende rug. Toen probeerde hij het nog eens door een spleet van het houten deel van de tent. Weer niks. Nu keek hij van onder tegen de banken aan die vol zaten met lachende mensen. Maar toen kreeg Kees een idee. Hé, hey, kijk daar, daar hier ik een opening waar de planken op de balk staan. Ja, daar kijk ik best deur. Ja, ik moet erin. Nou eens even kijken of dat geen politie zien. Nee, nou vlug erin. Kees liet zich plat op zijn buik vallen. Hij vroeg eerst met veel moeite zijn hoofd door de opening, toen zijn schouders, dukte zijn rug wat in, nog een flinke duw en hij zat benauwd gebukt onder de rijen zetbanken. Het viel niet mee om zo gebogen te moeten zitten. Als hij zijn kop tussen de twee banken doorstak, kon hij staan en alles zien. Maar hij moest voorzichtig zijn, anders merkten ze dat hij hier was. Hij zat juist onder een hele dikke juffrouw. Hij vond dat de rokken lelijk in de weg zaten. Kees kroop een beetje recht en met de top van zijn vingers schoof hij voorzichtig de rokrand wat opzij. Ja, nu kon hij wat zien. Net toen er een paar clowns binnenstapten, verzette de juffrouw zich en de rok viel weer in de oude plooi. Recht voor Kees zijn neus. Blijf toch zitten, oude tante. Dan moet ik weer opzij schuiven. Oh, ze kijkt. Ah, monden. Gelukkig ging de harde bons in het gelach van de mensen verloren. Hij had zijn bol goed zeer gedaan. De rok hing weer in de oude plooi. Hij zou het nog eens proberen. Weer schoof de vingertop de rok opzij. Nu bleef ze zitten en Kees kon alles zien. Goed zien. Hij zag de clowns grimassen maken, de paarden rennen, de honden springen. En zag toeren maken aan de rekstok en ringen. En helemaal vergat hij op den duur, dat hij onder de banken zat in plaats van erop. En al verder en verder kwam zijn olige kop naast de rok uitgekeken. Ineens hoorde hij... Gutman, kijk hier, wat doe jij nou hier? K-k-kijken? Allee mannen, help eens een handje, dan trekken we deze knaap naar boven. Zet hem maar tussen mij en mijn vrouw in, goed zo. En ook al om bleven zitten, dan merkt er niemand wat van. Zo zat Kees plots tussen de meneer en de juffrouw in. Maar alsof het zo moest zijn, had een van de clowns de hele toer gezien. En toen Kees goed en wel zat, klabatste hij met veel te grote schoenen door het zand van de arena recht naar Kees. Met een harde, schelle stem begon hij te lachen. En met zijn beide handen op zijn brede broek te slaan, allemaal roepend. O, oh, zo mooi! O, oh, zo mooi! De clown bleef lachen, liet zich lang uit op de grond vallen, duikelde een paar maal over zijn kop, sprong weer recht en schalde naar de andere clowns. Hela, besies! O, oh, zo mooi! O, oh, zo mooi! Kees, die niet wist dat het om hem ging, genoot volop van de clown gekke kuren... en lachte dat er tranen over zijn wangen biggelden. Al de clowns waren er nu bijgekomen en begonnen ook te lachen. Vielen, duikelden over de kop en lagen op het laatst allemaal op een hoop. Ineens sprong de ene clown er weer uit en schreeuwde nog veel harder dan de eerste keer... Oh zo mooi! O, oh, zo mooi! O, zo mooi! Wat is er zo mooi, Gussie? Oh, zo mooi! Die meneer naast die jongen komt toeveren! Ah, ah, ah. Die, die meneer toevert, jongetjes zonder kaartjes op de bank! Ah, ah, ah. Tussen de banken door! Ah. <lacht> Kees voelde dat alle mensen naar hem keken. Hij was bloedrood geworden. Hij begreep dat hij weg moest zien te komen. Vooral toen die man van de kaartjes zich ook met het geval begon te bemoeien. Kees kon gauw besluiten nemen. Voor de meneer het hem beletten kon, dook hij weer tussen de bankjes door en botste tegen de grond van het circus. Hij hoorde de clowns nog roepen, "Oh, zo so mooi, en ook dat het hele circus nog daverde van het lachen. Hij had zich lelijk zeer gedaan bij het vallen, maar de angst zat hem zo hoog, dat hij zich om de pijn niet bekommerde, weer onder een houten schot doorkroop en in één adem tot het andere eind van de kermis holde. Hier ging hij met zijn rug tegen een nogakraam, wat zit te uitblazen hè. dat was op het nippertje. Ik vind het maar wat meer van die clones om mij zo te behandelen. En uh, die event die had er ook niks mee te maken. Als ze er de thuis maar niks van komen te weten. En uh, mijn knie, de ook nog zeer. Zeker van de vellen van net. Het was maar geen ochtend nog. Wat doe jij hier? Uh, zitten, meneer de agent. Ha, ha, ha, met zo'n nozel gezicht. Ga dat maar gauw thuis doen. In een wip was Kees op en verdwenen. Een ogenblik later stond hij wijdbeens de paardjessmallenmolen te bewonderen. Het ding glon en blonk van de vele zilveren en gouden sterretjes en manen en van het nog grotere aantal spiegeltjes. Een hele rit snuivende paardjes met wijd open neusgaten liet zich gewillig heen en weer schommelen door de kinderen die erop zaten. Kees keek zijn ogen haast uit. Wat vond hij het nu jammer dat hij zijn dubbeltje zo gauw versnoept had. Anders had hij er vast eens ingegaan. Toch zou hij wel eens een toertje mee kunnen maken. Al was het niet op een paardje, het zou toch wel fijn gaan daar beneden op de planken. Nou moet ik goed opletten. Als uh, de spulbaas aan de andere kant is, dan spring ik erop. Ah, er gaat de bel voor de nieuwe ronde. Nou, 1, 2 en ik zit. Hé, hey, dat gaat lekker. Was leuk, ik. ik kan ze lekker meedraaien en mijn benen laten begelen. Hé, hey, kijk, daar lopen dikke sjeelies en de tube. Hé, hey, mannen, hard gaat ie. Hela, wat moet dan? Gauw? Hier, ah, ah, kom op niet lang, en schuppen. Kees was er door de spullenbaas afgeschopt. Door de vaart die erachter zat, hobbelde Kees in een grote boog tot in de straatgoot. Met een pijnlijk gezicht kroop Kees overeind, en wreef of heel zijn broek stuk moest. Hard gaat die Keesie. <laughs> oh, moet hij nog eens proberen. Moet hij nog eens proberen. <laughs> moet hij nog eens proberen. Nou, kruip er dan nog eens op. Hart gaat die Keesie. <laughs> oh, durf het best. ...maar euh, ik doe het niet meer. Te de dik stond Kees nog wat op te jutten... ...maar Kees deed het niet meer... ...en half huilend slenterde hij weg. Het was voor Kees een echte pechmiddag... ...het was net of de kermis niet prettig was. Kees besloot dan ook maar op weg naar huis te gaan. Heel achter op de kermis... ...op de hoek Grote voor Tuinstraat, ...aan de kant waar Kees langs moest... ...stond een kermisvent in zijn kraam te schreeuwen. Hier moet je wijzen, hier moet je zijn. Amerikaanse hoepla, vijf ringen voor een kwartje. Kees bleef staan kijken, ineens vol belangstelling. Er was juist een boerenjongen aan het mikken. Kees stond vlak naast hem en ging helemaal op in het pogen van de jongen. Ja, hier gaat weer eerst de eerste worp, maar ai, dat is mis. Geef niet, beste mensen, hier kunt u vijf maar gooien voor uw centen. En, dat is bijna raak, hij bleef op het vierde plankje hangen. Doe maar, gooien. Al de leert men, het is echt niet moeilijk. Kees stond zich te verbijten omdat die jongen zo slecht gooide en riep toe... Gut, je, je kunt er helemaal niks van. Nou, doe jij het dan eens? Ja, kijk je spieman. Kijk maar, ik ben helemaal bloed. jonge heer, probeer het nog maar eens een keer. Kijk je centen, baas? Vooruit, jij mag van mij eens. Nou, wil je niet? Hé, hey, u, u bent die meneer van het circus. Nou, uh, graag, meneer. Vooruit, baas. Geef hem er vijf. Alsjeblieft, jonge heer. Nou, we zullen eens zien wat jij ervan kunt. Nou, u gaat hij dan op? Eer, twee, drie. Hé, hey, rot, jong. Waarom duwde je me nou? Ja, kijk nou, dan vliegen we ring over alle beeldjes en alle klokjes. Nog voor de jongen erop berekend was, had hij met de vier andere ringen een lik op zijn bol gepakt. Het was een echte vechtpartij geworden als de meneer de jongen niet bij zijn kraag had gepakt en hem een eind weggeduwd had. Kees was weer een en al ook voor de mooie dingen die hij gooien kon. Ja, dat hondenbeeldje moest hij hebben. Drie keer achter elkaar mikte hij erop, maar de ringen bleven juist op het puntje van het plankje haken. De jongen heer werpt niet slecht. Hier, de laatste ring. Oh, als dat allemaal goed gaat. Ik zou toch wel, wel willen winnen. Nou, uh, daar gaat hij dan, hoor. Ja, prijs. Ik heb prijs. Hoera. Ik heb het. Ik heb het. Alsjeblieft, jongeheer. Je verdient een beeldje. Je hebt het echt verdiend. Dank wel. Uh, kijk eens, meneer. Mooi, hè? En uh, nog bedankt, hè, meneer? Prachtig, hoor. Prachtig. Haha. Neem nu maar gauw je ding mee. Nou, meneer. Uh, dan ga ik maar gauw naar huis. En uh, nog hartstikke bedankt, hè? En toen ging hij met zijn stenen hond onder zijn arm in één trek naar huis. Kees vergat er verder heel de kermis op. Waar kom je nou weer mee aan Kees? Mee je hond, moeder? Ja, ja, haha. Hier is hij, Alsjeblieft. Hoe kom je daar nou aan? Gegooid, moeder. Gegooid. Op de kermis. En de centen? Gekregen, moeder. Gekregen. Gekregen? Van wie dan wel? Een van de meneer. Ja, echt waar, moeder. Kees, kijk jij je moeder eens aan. Is dat echt waar? Ja, moeder. Het is echt. Eus waar. Nou, verrat dan maar. Ik geloof je. Tjonge, jongen, wat heb jij geboft? Kom, ik zal het beeld hier in de kast zetten. En uh, wie was die meneer dan wel, Kees? Oh, uh, die meneer van het circus. Die meneer van het circus? Wie was dat? Uh, die stond ook uh, naar de klomf te kijken. Net als ik. Men hebben zo leuk gehad, moeder. Ja, ja, maar uh, ik ga nog even naar buiten, hoor. Een plek zoeken voor mijn onderkop. Even later stond Kees buiten, dat hij zich ook zo stom moest verspreken met over die circus meneer te praten. Even stond hij stil te kijken, dan besliste hij. Hier komt een onderkot, ja er is er een geert Toen bleef hij met zijn benen schuin onderuit en zijn rug gesteund tegen de uitribbende planken staan dromen. Hij staarde over de weien achter het huis en zijn blauwe ogen leken wel glazen bolletjes, nu dus ze zo strak starend stonden. Hij staarde en droomde over zijn hond. Heh. Daar had hij al zo lang zin in gehad. Veel van zijn vrienden hadden er een. En hij kon hem er maar geen te pakken krijgen. Hoe hij ook al gevraagd had, gesmeekt bijna. En er ook al eens een huilbuitje aangewaagd had. Het hielp niets. Moeder wilde beslist zo'n beest niet in huis hebben. Maar vanmorgen had hij het nog eens gewaagd. Hij had eens extra lief gekeken naar moeder. En naar vader nog eens apart een bakje koffie op bed gebracht. Dat had hij zo graag. En of het nou het mooie weer was. Of dat vader en moeder een bijzonder goede bui hadden. Of omdat het de laatste kermisdag was, hij wist het niet. Maar in elk geval, vader en moeder hadden ter laatste toegestemd, met een... Nou, alleen dan maar, Kees. Je krijgt van ons een hond. Hoera, hoera. Ik krijg mijn hond. Een echte hond. Hoi, hoi. Tralalala. Ik krijg een hond. Kees had door de huiskamer gedanst en gesprongen en geroepen had hij. Geschreeuwd bijna. Zo hard en zo lang, dat vader en moeder er een eind aan hadden gemaakt. Door hem vast te pakken en op bed te gooien. Daar, gekke jongen, daar is ras nou uit. <laughs> nou, uh, krijg ik een ont, wat fijn. Dan ga ik hem kunstjes leren. Opzitten en uh, pootjes geven en het de duur mijn laten springen. En als je het goed kan, dan geef ik een voorstelling. Dan kunnen ze allemaal komen kijken. Doppie en uh, Franske, Nikkertje, de dikke Cheles, Tjubke, Woutje en Kokkie. Nou uh, ja, daar moet ik wel niet zo van hebben, maar uh, die mag ook komen. Maar wat voor een het zou worden, dat wist Kees nog niet. Een grote herder, die je fijn kon leren om alles op te zoeken? Of misschien wel een fox? Maar die had hij het liefst niet. Het liefst zou hij er een willen hebben met van die zwarte en bruine plekken. Hoe ze die noemden wist hij niet. Dat zou hij wel aan de mannen op school vragen. Morgen op het schoolplein, dan zou hij er eens over praten. Inmiddels komt vader thuis. Kees loert om het hoekje van de schuur en... Woef! Woef! Woef! Woef! Woef! Ah, ha, ha. Kom hier, ondert. Net of Kees een vliegmachine was met vleugels, zwengde Kees achter het schuurtje uit en begon een cirkels te lopen die allemaal kleiner werden. Op het laatst was de cirkel zo klein dat hij alleen nog maar op zijn hiel ronddraaide. Van draaierigheid sloeg hij achterover en lag nu op zijn rug te lachen. Te lachen dat hij telkens even opschokte. Moeder kwam naar buiten en riep hem toe. Allee Kees, heb je niets gehoord? We gaan eten hoor. In een wit was Kees overeind. Met zijn ogen mat hij de afstand tussen hem en zijn moeder. Toen ineens swingte hij zijn lenige jongenslichaam om en om. En na de derde losse salto veerde hij vlak voor zijn moeder op, als een duivel uit een doosje. Alsjeblieft, mevrouw, hier is hij. Waar heb je dan weer geleerd? Een vanpeerd, hardlopen moeder. Allee, vooruit ondeugd. Als jij niet eens een ongeluk krijgt, dan weet ik het niet meer. Jij mag maar vier engelbewaarders hebben, en dan hebben ze er nog de handen vol aan. Ik heb een goede engelbewaarder. Aan mijn moederke. dus uh, krijg ik geen ongelukken? Lachend pakte moeder Kees in zijn volle krullenbos. Moeder kuste hem hartelijk. Het bleef toch de eigen lieve jongen, een moedersgek. Gearmd gingen ze naar binnen. Heeft geluisterd naar het eerste deel van Kees de Does en zijn politiehond. De rolverdeling was als volgt: Verteller Rob van Egeraad, Kees Jeroen Franke, Meneer Piet Jansen, Kloon 1 Paul Hoedelmans, Kloon 2 Guido Elzakkers, Agent Arland Kloen, Spullenbaas Ad Zwagemakers, Celus Michel Viergever, Kermisvent Willy Michielsen. Jonge Nathan Schouteren, moeder Ellen Mathijsen, vader Wally Sepp en de regie was in handen van Nel van Dort.